Remons Reem met het NOS Journaal. Einde naar het Binnenhof waar koning Willem-Alexander in de ridderzaal de troonrede zal voorlezen. Het is voor het eerst dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima met de glazen koets rijden. Normaal wordt de gouden koets ingezet, maar die wordt nu gerenoveerd. De glazen koets is in 1826 aan koning Willem I gegeven... en is daarmee de oudste koets van de koninklijke stallen. Het rijtuig is onlangs voor een bedrag van 1,2 miljoen euro gerenoveerd. In Frankrijk heeft de politie acht mensen opgepakt... in verband met de aanslag in Nice op 14 juli. Mohamed Boulel reed toen met een gehuurde vrachtwagen in... op de menigte die op de boulevard naar het vuurwerk stond te kijken. Bij die aanslag kwamen 86 mensen om het leven. De acht arrestanten komen uit het departement Alt-Maritiem... waar ook Nice in ligt. Ze worden ondervraagd over hun banden met aanslagpleger Boulel. Eerder werden al zes mensen uit de omgeving van Boulel gearresteerd... in verband met de aanslag... Het Rode Kruis en de Verenigde Naties stoppen voorlopig met het transport van hulpgoederen in Syrië. Dat hebben de hulporganisaties bekendgemaakt na de aanval op een konvooi in de provincie Aleppo. Volgens de organisaties kan de veiligheid van de hulpverleners niet worden gewaarborgd.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, fijn dat u luistert. Daar zijn we weer. Goedemiddag. Sandra is er ook. Dag Sandra. Goedemiddag. en de luisteraars. En de luisteraars natuurlijk. Ja, ja we zijn er weer. Hè. Alles is weer helemaal up to date. En Alles, zo. Doet het weer. Alles doet het weer. Dat is uh, fantastisch. En, uh, dus gaan wij weer proberen om je gezellig twee uur met de lunch bezig te houden. Voor zover u al een broodje op uw bord hebt. Of iets anders. Uh, kopje soep. Of weet ik veel. Eet u vooral smakelijk. Goed. En wat doen we vandaag? Nou, we hebben vandaag natuurlijk het regennieuws. We hebben de bioscoopagenda. En we hebben het recept van de week straks om kwart over één En dat... Uh, is weer lekker hoor. Of dat van vorige week heb ik ook voorgezet gekregen. Hoe was het? Nou, ik heb het overleefd. Je ziet het. Ik zit er nog. Oh, overleefd ook echt. Nee, maar het was lekker. Het was, het was goed. Ja, het, klonk, het smaakte erg lekker. Maar is, uh, daar ben ik ook niet bang voor hoor. Met uh, die dame. Dat is helemaal geen probleem. Nee, de recept van deze week is ook uh, lekker en gezond. Zoals ik het bedrijf. Lekker bekijk. en gezond. Ja, nou, andere met tuinbonen. Dat met... kan ik alvast verklappen. Oh, dat verklappen we alvast. Nou... Dat is makkelijk, dan kunnen we uh, Om kwart over een uh, kunnen we de tuinbonen vast vergeten, die weet u al. Nou, dat maakt niet uit. Uh, uh, kwart over één, dus recept van de week. En uh, u kunt dat ook natuurlijk straks nalezen op uh, onze Facebookpagina. Maar goed, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Ja, heb je een leuk weekend gehad, Sam? Niet? Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ja? Ik heb uh, he heel lekker haring mogen proeven. Haringproeven? Ja, haring proeven. Bij, uh, mag ik het vertellen bij wie? Ja hoor, ja, bij, mij wel. bij de Zeemermin. Okay. Die uh, nodigen één keer per jaar hun, uh, de klanten die een haringstrippenkaart hebben uh, gekocht en opgemaakt. Ja? Die mogen ze dan inleveren. Ja? En die krijgen dan een uitnodiging. Okay. Uh, om uh, vier haringen te proeven. Oh. En de haring met de meeste stemmen, die wordt dan weer volgt, of, vanaf, vanaf nu verkocht. Ja, ja. Dus, en de uitslag is nog niet binnen. Maar oh, dat, nee. uh, ja, nou. ik, ik wacht in spanning. Dus ja, dat uh, willen we wel weten natuurlijk. Het was echt. hartstikke leuk en gezellig. Heel veel bekende mensen gezien. En okay. het, het was erg, uh, erg druk. Het was leuk. Kortom, jij hebt een leuk weekend gehad. Heerlijk. Ja, nou ik ook. Wat heb jij gedaan? Nou, ik, ik heb, uh, wij hebben, uh, zondag, afgelopen zondag hebben wij een herfstdiner gedaan bij ons in de grote kerk. Dat is tegenwoordig een soort ontmoetingscentrum. Het is een kerkgebouw, maar het is een ontmoetingsherum. Misschien moet je vertellen waar bij ons is. Bij oh. En uh, daar hadden wij een heerlijk diner... met als thema Le Feuille Mocht. Dus er waren diverse mensen die dat prachtige stuk ook uh, gespeeld hebben... Op, op orgel en op piano en op gitaren. Maar ja, dat was wel sfeervol. Het was een hele leuke uh, aangelegenheid. Ja? En afgelopen, afgelopen zaterdag, was ook heel leuk om te doen... Uh, hadden wij in Heemskerk... Uh, was het Duinfluitfestival... En dat, een, dat moet je je voorstellen als een soort oerrol. Dat is heel leuk. Overal in de duinen tussen, tussen Beverwijk en Heemskerk... in, daar zaten, uh, daar zaten mensen uh, dingen te doen. Heel gezellig. Uh, <laughs> Altijd culturele dingen. Oh. Uh, percussie. en Er was ook een meditatieoefening. En yoga op het strand. En weet ik het allemaal niet. Het was ontzettend leuk. En uh, ja, het was natuurlijk het laatste strandweekend uh, daar. Want de, de strandtenten worden nu gesloopt. Maar uh, wij mochten, ik mocht met mijn, uh, mijn corsi volta hebben wij op het strand dus gezongen zaterdag. Dat was heel erg leuk. En dat vertel je nu pas? Ja. Dat Had was... je vorige week moeten vertellen, hadden we kunnen komen kijken. Ja, ja, ja dat is waar. Dat ben ik nou weer vergeten. Ah, jammer, volgend jaar. Dom, dom. dom. Doen we ja. volgend jaar. Maar goed, die strandtent ligt nu plat, want het uh, badseizoen is over. Hè? Dus uh, de, de strandhuisjes en strandtenten moeten er weer af. Jammer hè. Behalve als we natuurlijk permanent uh, vergunning hebben... Of, uh, maar um, hey, uh, nou, we gaan uh, maar eens een beetje muziek draaien, denk ik. Gezellig. Vind je niet? Ja. Ik heb uh, de nieuwe hit van uh, Emily Sandé. Uh, dat is dat meisje wat vorig jaar, als ik het goed heb, het Songfestival won. En uh, nou, daar heb ik een uh, nieuwe plaat van en die heet Hurt. Echt waar. Lady. He, het is maar goed dat ik een kritische sidekick als, uh, als, als Sandra heb. Want uh, die zei gewoon van... Nee, Jansen, dat is helemaal niet waar. Wat jij nu vertelt, dat, uh, dat, dat is niet waar. Dat is niet Emily Sandé, dat was Emily de Forest. Ja, en dat was in 2013. Ja, dat is nog helemaal zo. Maar goed, dit is wel Emily Sandé. En uh, zij heeft wel een nieuwe plaat. En die nieuwe plaat, die heet gewoon Hurt. En weet je wie ook een nieuwe plaat hebben? Ehm... Um, dus het wordt een soort 4-in-1 eigenlijk nu. <laughs> maar uh, ja, ik had 3, we hadden al een 3-in-1 en toen kwam er een nieuwe plaat uit. En toen zei ik: hé, hey, kijk nou toch. Uh, Madness, dames en heren, kent u ze nog? Dat stel uit de uh, 70er, 80er jaren. Een beetje zo'n Ska-achtig bandje. Ook bekend geworden natuurlijk door de jongwans. De Want uh, daar zaten ze ook, uh, uh, waren ze ook regelmatig aanwezig. Ook onder andere met de titelsong, Our House. En uh, nou ja, die hebben een nieuwe plaat. Maar we hadden ook al een 3-in-1 van Madness gepland vandaag. Dus nou ja, krijg je de 4 achter elkaar. Vindt u toch niet erg? Wel, nee. Um, Het uh, nieuwe nummer van Madness, dat heet dus Mr. Apples. En, en Sandra vertelde mij dat er komt een nieuw album. ik weer, Sam. Uh, oktober. The new album, Can't oh. Touch This uh, can Touch Us Now This Can't Touch Us Now Oké okay. A devout a well-respected man Won't betide you If you wonder from God's plan Square shoulder, straight as a die The righteous truth He'll never tell you no lies But when that old song go down He's heading off Up the wrong side of town Sparkle in the red light glow Drowns the pockets He's ready to go oh, oh, oh, oh, oh. Calm down Mr. Apples You're gonna do yourself in Tell us where you've been Head of the table The Rotary Club Never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader A pillar of the judge Capital punishment He wants to bring back the budge course he does Hun uh, nieuwe single, Mr. Apples, heet het uh, liedje. En uh, nou ja, we kennen de band natuurlijk allemaal nog uit de uh, 80e jaren, hè, 70, 80e jaren. Toen was het heel opzienbaar en ze hadden ook een gekke show en zo. En uh, nou ja, uh, we, gaan, uh, we gaan nog even door met Madness. Want ja, ik zei het al, we hadden al een 3-in-eentje uh, een, een gepland staan van de band. En uh, dus uh, dat komt er dan nu aan. Gewoon. Ja. Madness. Hm. Ik kan het minder hebben, zeg ik dan maar. Nou. Drie in één, 1 Met.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 trousers en daarvoor one step beyond en daarvoor weer our house uh, madness bent uh, brak door natuurlijk in de jaren 70 jaren 80 vooral ook en uh, wat natuurlijk vooral ook uh, heel beroemd door hun uh, uh, veel nou uh, door hun regelmatige medewerking aan de uh, Young Ones, u weet wel, die, uh, die fantastische Engelse serie over, die, uh, over dat aantal studenten en uh, de, waar het allemaal in een ontzettende chaos belandde met Neil en Vivian en nog een stel van dat soort. Uh... Wie was jouw favoriete Young One, Ruud? Nou, ik, ik vond ze eigenlijk allemaal leuk. Maar ik vond Vivian vond ik wel helemaal oh, je vond te geek. Vivian. Ik, ik, ja. ja, ik was wat jonger. Ik ja. was wat bang voor Vivian. Ik vond hem wat He? agressief. Ik had, ja. ik had een zwak voor Neil. Ja, Neil. Neil. Ja. ja, Neil. <laughs> de Niels Head. En, uh, fantastisch ook die, de, dat die, die, hij uh, die ene... Die, uh, ik nou ben ik daar de naam van kwijt. Oh, dat was Vic geloof ik. Ja, Vic. Rick. Uh, uh, ja, en je had ook nog een Vic geloof ik. Vic en een Rick. En en die ene die was die was ontzettende fan van Cliff Richard, maar hij kon de, niet, de R niet zeggen, dus dat werd altijd Cliff Richard. <laughs> en uh, deze, oh, ik ga straks even die, die Living Doll versie opzoeken van met Cliff leuk. Richard met de jongens. Dat is zo leuk. <laughs> nou, ik vond het een geweldige serie. Ik zat er altijd met plezier naar te kijken. En vooral de enorme chaos die altijd weer uh, uitbrak bij die gasten. Maar goed, Madness was daar ook uh, altijd uh, regelmatig, maakte er een deel van uit. En Our House, dat was de titelsong van, uh, van die serie. En uh, dat was ontzettend leuk. Hé, hey Sam, we gaan het nieuws maar doen, denk ik. Nou, gaan we doen. Er is veel gebeurd. Is er veel gebeurd? Ja. Nou, dan gaan we gewoon naar het nieuws. Het is nog iets voor half, maar dat maakt niet uit. Daar zitten we niet mee. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissenberg. Hier volgt het regio-nieuws van 20 september 2016. In de nacht van vrijdag 16 september... Uh, op zaterdag 17 september... heeft er in de Haltestraat in Zandvoort... een mishandeling plaatsgevonden. De recherche is op zoek naar getuigen. Bent u getuige of weet u meer van deze mishandeling... dan kunt u contact opnemen met de recherche in Zandvoort via telefoonnummer 0800-8844. Maandagochtend rond 10 voor half 7 heeft een beroving plaatsgevonden... in de omgeving van de Linneestraat in Zandvoort. Ook hierbij is de politie op zoek uh, naar getuigen. Het betreft hier een beroving... die uh, is gedaan door een blanke man van 1,90 meter lang. En hij was gekleed in rood met zwarte kleding... Uh, heeft u meer informatie dan kunt u ook hiervoor bellen en dit keer naar nummer 0800 0011. Zaterdagavond is een golfsurster gewond geraakt nadat ze een harde landing maakte op een zandbank voor de kust van Zandvoort. De vrouw kwam rond half acht met haar surfboard hard op een zandbank uh, terecht uh, ter hoogte van de boulevard Barnaar. De Zandvoortse reddingsbrigade kwam in actie en riep hierbij de hulp in van ambulance de diensten en de traumahelikopter. Abulancepersoneel heeft zich over de vrouw ontfermd en haar uh, na de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht. En de traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Gisteren was de laatste dag om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de uh, windturbines. Een echte gamechanger, zo noemt wethouder Gerard Kuipers van Zandvoort de onderzoeksresultaten die Stichting Vrije Horizon heeft aangeboden... aan de burgemeesters en wethouders van de kustgemeente... en de leden van de Tweede Kamer. De kustgemeenten zijn blij met de positieve cijfers... voor de plaatsing van de windturbines op locatie Uimuidenver. Al geruime tijd pleiten Bergen, Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Zandvoort... voor deze locatie om windenergie op te wekken. Uimuidenver ligt namelijk buiten het zicht van de kust... en er is ruimte voor het opwekken van veel meer windenergie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 Naast Zuidkennenbeland gaat het om het Nationaal Park Duinen van Texel en Nationaal Park Heuvelrug. De provincie koos voor deze drie omdat elk park een eigen, unieke, karakteristieke kenmerken heeft. Op 10 oktober maakt de jury bekend welke gebieden zijn genomineerd voor de publieksverkiezing. En daarna uh, kan mensen, kunnen mensen stemmen tot en met 31 oktober via uh, de verkiezingswebsite. En die zoeken we zo meteen nog even op, die staat hier niet bij. En ook na de zomer is er ook bij ook Samen het gezelligste huiskamerproject... voor senioren van Zandvoort weer genoeg te doen. Vervelen is niet nodig. U bent namelijk elke dinsdag en donderdagmiddag uh, welkom tussen half twee en vier uur. En ook elke eerste, derde en vierde zondag van de maand... van half elf tot half vier uh, bent u welkom bij het pluspunt. Uh, de enthousiaste kaartclub van ook samen kan ook nog wel wat deelnemers gebruiken... Houdt u van kaarten, schroom dan niet en loop gewoon eens binnen bij een van deze middagen. De eerste keer meedoen is gratis en uiteraard geheel vrijblijvend. En hierna betaalt u slechts 2,50 euro in de middag. En dit is inclusief koffie en koek. Meer informatie vindt u uh, bij Jolanda Meijer. En zij is te bereiken via het e-mailadres info of telefoonnummer 5740355.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 Zo, zo lekker relaxed, hè? Zo met die dame Sade was dat toch? Ja, dat was Sade. Ja, wat heb jij ermee? Met Sade. Wat, wat heb ik ermee met Sade? <laughs> <laughs> uh, ik, ik, ik, ja, dit klink, klinkt heel, heel cliché. Ik vind het gewoon een mooi nummer. Maar ja. dat, uh, het is, is, is een beetje, ik, ja, ik snap niet dat zo'n goede zangeres die zulke goede muziek maakt, dat, dat we er niks meer van horen. Dat nee. In de jaren tachtig had ze de Swedish Taboo, Smooth ja. Operator. Ja, ja, ik geloof ja. dat ik er zelfs nog ergens een CD van er had. En opeens, poef, weg. Ja, ja. Dat is zo'n zonde. Ja, volgens mij doet ze nog wel wat, maar het, het, het, het dringt niet meer door. Nee. En ik denk dat dat. Dat heb je met heel veel artiesten uit, zeker die tijd, de overleving. Uh, zeg maar de houdbaarheid, zo zou ik het eigenlijk zeggen, van, van heel veel van die artiesten is natuurlijk vrij beperkt. Ja, dan en uh, dan heb je zo'n madness en die komen dus wel weer met die Ja, maar dat zie je dus heel vaak gebeuren. Er komen gewoon heel veel van die oude uh, artiesten uit die tijd, komen gewoon langzaam maar zeker weer, weer terug. En ik denk dat dat een, uh, vooral ook een gebrek is aan, aan, uh, aan nieuwe muziek. Uh, dat de, de nieuwe muziek die vandaag de dag uitkomt niet meer die zeggingskracht heeft die die muziek heeft. Toch, denk ik, zomaar. En, en uh, ik las vanmorgen ook, uh, dat is dus een, misschien ook een aardige bijkomstigheid, dat met name de jonge lui, uh, de jongeren, uh, de radio eigenlijk een beetje de, de, de rug toekeren. Ik las vanmorgen een stuk over Gil Belen, die dan stopt bij Radio 3 met zijn ochtendprogramma, gewoon omdat het, uh, dat er niet meer naar geluisterd wordt bijna. En de veel jongeren die, uh, ja, die zitten tegenwoordig gewoon lekker op uh, YouTube en Spotify en geef ze zo gelijk. Toch? Ja, he, iedereen kan nu radio maken natuurlijk. Ja. Dat, uh, iedereen kan ook videoclipjes maken. Ja. Mijn dochter vannacht maakt haar eigen videoclipjes. Oh ja? Ja, hysterisch. Echt, oh. het, het is zo grappig om te zien. Ja, ja. Ja. Maar zoals wij radio maken, kan niemand. Nee, dat, dat <laughs> waar. Dat, uh, dat kunnen alleen maar wij, Ruud. Dat kunnen we alleen wij maar, hè? Bij, bij CFM dan, Ik bedoel niet alleen wij, maar alle. alle oh, dat bij bedoelde Cf. ik wel, nee. oh, oh, dat bedoel je wel. Oh, ja. Nou ja je moet Dolly ook niet vergeten. En uh, de en andere. Charol. En Charles. Ja. Maar ja, goed, eh, CFM dus. En we hopen dat u naar ons wel blijft luisteren. En vandaar ook dat wij onze muziekkeus, eh, dames en heren, zeer eh, algemeen houden. En eh, dit was dus Sade met Your Love is King. En we gaan nu naar Joan Armatrading. Ook zo'n artiest waar je eigenlijk niks meer van hoort. Maar dat toch toen de tijd in die 70, 80 jaar toch best wel een grootheid was. Show Some Emotion heet dit werkje van Joan Armatrading. Show some emotion. Put expression in your eyes. Light up if you're feeling happy. But if it's bad, then let those tears roll. Bassisten en zangeres natuurlijk, ook dat nog. en eh, Wacht even jij, rustig aan Want ik wou eerst gewoon even wat vertellen. Eh, want dat is het leuke, hè. Want we hadden het net over Spotify natuurlijk. Maar eh, ja, ik, ik maak daar ook zo'n zeer dankbaar gebruik van. En het leuke is dat ik dit soort nummers allemaal weer ontdek. Doordat je van, van die servers elke week een, een lijst krijgt. Die heet Discover Weekly. En dat is zo leuk. Want daar ontdek je dus allemaal gewoon weer... Dingen die je eigenlijk een beetje vergeten was. En uh, die dan weer naar voren zijn komen. Dat vind ik gewoon leuk. Zo'n aha niet. Ja zo, ja, zo kun je dat noemen. Ja. Zo van, hé, hey, Oeh ja. Ik heb er vandaag ook weer een aantal uh, behoorlijk uh, uitgevonden. Uh, maar erg leuk om te doen. En uh, we gaan verder met de bioscoop. Want uh, we gaan naar de film. Toch? Bioscoop Agenda. Ja, deze week nieuw. Oh, sorry. Oh. Nee, nee, nee. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh. Mocht ik al. Ja, hoor, ga voor oh, rustig ja. gang. Misschien duurt het dan. Ik, ik, ik dacht, er komt nog wat uh, stukje tekst voor jou of zo. Nee, in, nee, nee, een, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Ik zing altijd de bioscoop agenda. Misschien schrok dan, ik er een beetje ja, van. Dat kan ook. Dat is een beetje enklonken. Ja, een beetje ja. horror. Misschien ja. verwachten de mensen nu ook een nee. thriller van horror. Maar ja. niks nee. van dat alles. Nee. We hebben een nieuwe film. Uh, deze week is Cinema Circus Zandvoort. Dat is Meester Kikker. Een nieuwe Nederlandse kinderfilm. Uh, het leven van de kinderen uit de klas van meester Frans staat op zijn kop. Als blijkt dat hij soms spontaan in een Kikker verandert. Helemaal niet handig. Want hun nieuwe strenge schooldirecteur Stork... Ziet de enthousiaste, maar licht chaotische Frans liever vandaag dan op morgen vertrekken. Cita, wiens moeder Cecile het runt, is ontzettend dol op haar meester. Samen met haar klasgenootje Wouter doet ze er daarom alles aan om haar lievelingsmeester te beschermen. Zeker wanneer blijkt dat hij als kikker maar een kwetsbaar diertje is in de grote mensenwereld en, het niet, eh, en in de niet altijd ongevaarlijke natuur. Vooral voor een hele sluwe oevaar moet hij oppassen. Deze film is te bekijken op woensdag, zaterdag en zondag om half 4. Uh, een andere leuke kinderfilm die nog steeds draait is Huisdierengeheimen. Een vrolijke animatiefilm van de makers van Verschrikkelijke Ikke en de Minions film. En dat betekent dus dat er tijdens deze film weer heel wat te lachen valt voor zowel jong als oud. En deze draait ook woensdag, zaterdag en zondag om half 2 uh, dagelijks te zien, om 7 uur en half negen, of half tien avonds. excuus, is Bridget Jones' Baby. Na twaalf jaar zijn René Selwager en Colin Firth weer samen te zien in Bridget Jones' Baby. Het nieuwe hoofdstuk over het werelds favoriete single. En zoals de titel doet vermoeden, krijgt Bridget een baby. Maar ja, wie is de vader? Ga dat zien. Dagelijks dus om 7 uur en half tien. En dan de filmclub Simon van Kolen presenteert deze week om half acht uh, de film Love and Friendship. Love and Friendship is een filijn en fris liefdesdrama gebaseerd op Jane Austen's nooit eerder verfilmde brievennoveel uh, Lady Susan. Lady Susan trekt tijdelijk in bij haar schoonzus. Samen met haar Amerikaanse hartsvriendin Alicia bekokstof ze sluwe plannetjes om zichzelf en haar dochter aan een echtgenoot te helpen. De mannen in haar leven blijven blind voor haar doortrapte gedrag. Regisseur White Stillman geeft het Oerbritse verhaal een bruisende impuls. Lady Susan wordt gespeeld door Kate Beckinsale. Uh, woensdag, dus op 21 september, in de filmclub Simon van Kolm en die start om half acht. Voor meer info en kaarten gaat u naar cinemacirquesandvoort.nl. Het is ook een mooie muziek dit, he? Ja. Help me even herinneren. Uh, wat is dit het is, weer uit? Nou, dit is uit is uh, Gejaagd door de Wind. Oftewel, oh, ja. Gone with the Wind. Maar er is een... Uh, dat, als je Spotify hebt, er is een, uh, een prachtige lijst... die heet 100 uh, bekende filmthema's... maar dan gespeeld door het, uh, het Praag Festival Orkest. En dat zijn dus allemaal klassieke bewerkingen van beroemde, van beroemde filmthema's. En het zijn er honderd, dus dat is nogal wat. Uh, en daar komt dit ook uit. En dat, dat is, is een geweldige, geweldige lijst als je dat leuk vindt om dat te horen. Uh, over Bridget Jones gesproken, uh, Sandra. Ja. Want die film draait deze week, hè? Yep. Ja. Ik ben nog niet geweest. Nee. Nou, ik zou vorige week... Uh... Nou, dan heb je hier alvast een stukje muziek eruit. Metruite. En dat years and years after de film Bridget jones baby i don't know how it led to this i felt a tremor in kiss shakes and i it. My body It's too much can i handle this i taste the pleasure on your lips you make planets start to spin I'm ready to I'll tear Let me feel. But hush, you're near, but it's not enough I need this to survive Reckless, what I'm heading for Lights flash, and I hear a bore. The en dat is muziek uit die film die in Circus Zandvoort draait. Dus uh, de film Bridget Jones Baby. En daar komt het uit. En het heet Meteorite. Dat is trouwens uh, weer goed nieuws voor mensen die, uh, die het niet al te breed hebben. Dat uh, las ik ook vanmorgen nog weer. Het uh, is uh, heel goed nieuws voor mensen die arm zijn of het niet al te breed hebben. Uh, ik las dat de gemeente Beverwijk bijvoorbeeld. Ik weet niet of dat in Zandvoort ook al zo is. Een overeenkomst heeft gesloten met twee zorgverzekeraars. Onder, onder zilveren kruis. Um, die het uh, mogelijk maakt dat arme gezinnen, dus mensen die het al niet te breed hebben... geen eigen risico meer hoeven te betalen voor hun zorg. Nou, dat scheelt je dan mooi 385 euro per jaar. Dus eh, de gemeente BVW, las ik vanmorgen de krant... heeft zo'n overeenkomst gesloten met twee zorgverzekeraars... Eh, waaronder de Silve Kruis. En eh, eh, ik zou zeggen, jongens, de andere jongens... jullie hebben geld zat, dus... Eh, Volg dit initiatief. Mensen die het toch al niet zo breed hebben, laten gewoon dat eigen risico vallen. Want het is natuurlijk veel te veel geld, laten we eerlijk wezen. Goed, dat is ook goed nieuws. Minder leuk nieuws is dat uh, de jongeman voor wie uh, zijn huwelijk gesponsord wordt... omdat hij uh, opgegeven was, dus terminaal was, zou ik maar zeggen... Um, de jongens in, is jammer genoeg tijdens zijn vakantie of zijn huwelijksreis op Tenerife overleden. En dat is Jeffrey dus uit Beverwijk. En ook dat is jammer dat dat uh, gebeurd is. Zijn uh, vrouw intussen is en uh, moet er zijn intussen terug in uh, Nederland. Het lichaam van Jeffrey dat is nog op Tenerife. En dat moet deze kant dus nog opkomen. Maar dat schijnt nogal wat formaliteiten uh, in de hand te werken. Dus wat dat betreft. Nou. Dat is nog weer een beetje aanvullend nieuws. Dan gaan we nu nog maar een plaatje draaien. Toch? Vind je niet? Ja, hè? Yeah. Ja. Okay. Nou, goed. Als jij dat ook vindt. Dit <laughs> zijn uh, Taxi's Midnight Runners. En come on, Eileen. Oh, Zo'n makende plaat dit. Heerlijk. So, I'm a graham. I must say more than ever. Mm. Come on, Eileen. Well, you know how I feel. and I'm telling you, I'm blessed.